11 uur. Freddy Fantijn met het NOS journaal. De politie heeft een man gearresteerd die wordt verdacht van de brandstichtingen in Winschoten. De 25-jarige man uit Winschoten werd vannacht betrapt... toen hij probeerde brand te stichten bij een clubgebouw in Blijham... vlakbij Winschoten. De politie denkt dat hij gelinkt kan worden aan de brandstichtingen... van de afgelopen weken in Winschoten en omgeving. Vast staat al dat hij meerdere van die branden heeft gemeld. Hij was daardoor al in beeld bij de politie. Er is kleding van hem in beslag genomen. En ook gaat het team dat de branden onderzoekt... na of tips van getuigen in de richting wijzen van de man die nu is aangehouden. Het onderzoeksteam blijft zoeken naar meer informatie over de branden. Zuid-Korea mag binnenkort lange afstandsraketten met een bereik tot 800 kilometer stationeren. Dat heeft de regering in Seoul afgesproken met de Verenigde Staten. Het belangrijkste doel van deze aanpassing is volgens de nationale veiligheidsadviseur van Zuid-Korea het tegengaan van de Noord-Koreaanse provocaties. Dankzij de deal komt heel Noord-Korea binnen bereik van de Zuid-Koreaanse wapensystemen. Half april probeerde het streng communistische Noord-Korea nog een ballistische raket te lanceren. Die poging mislukte. Gisteravond is in een voorstad van Parijs een synagoge beschoten met losse flodders. Eerder gisteren had de politie in Frankrijk meerdere islamitische extremisten gearresteerd en een terreurverdachte doodgeschoten. Die man werd verdacht van de aanslag op een Joodse winkel bij Parijs vorige maand. Daarbij vielen gewonden. De Grand Prix van Japan voor Formule 1-coureurs... is gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. Hij leidde van start tot finish. Vettel profiteerde daarmee optimaal van de crash... van klassementsleider Fernando Alonso. Die lag al binnen één ronde uit de race... na een aanrijding met Kimi Raikone. Vettel is Alonso in het klassement nu tot op vier punten genaderd. Het weer? Het blijft droog en vanmiddag is het zonnig. Wel kunnen een paar stapelwolken ontstaan. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Het is niet heel druk. Het is wel druk bij Amersfoort door de wegwerkzaamheden daar. Dat is de merk op de A28, volle richting Amersfoort. Daar staat voor knooppunt 2 kilometer... Voor en de afrit, tussen knopend hoevenlaken en de afrit Maarn is de weg dicht. En dat is nog tot morgenochtend 5 uur. En dan nog files in de buurt van de Efteling op de A59, Zonzeel richting Os. Daar staat voor Waalwijk 2 kilometer. En aansluitend op de N261 richting Tilburg. Daar staat voor Kaatsheuvel 3 kilometer. Het is pas echt kinderboekenweek bij Libris Boekhandel.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 Hoogleraar Pieter Edelman waarschuwt ons om niet stuk te bezuinigen wat in jaren is opgebouwd. Pieter Edelman, vanavond rond 12 uur in gesprek op 2 op Nederland 2.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 En welkom in de tweede uur. Tegen half twaalf kunt u luisteren naar het derde deel van de spoor terug over het VOC-schip de Amstelveen. Dat ging op de kust van Oman. En volkskansjournalist Martin Sommer is hier om te praten over zijn boek over voorbeeldige, dappere, aardige Nederlandse helden en de harde pit van onze vaderlandse geschiedenis. U kunt ons mailen op ovt@vpro.nl, Maar hier staan we stil bij het overlijden van de beroemde Engelse historicus Eric Hobsbawm... afgelopen maandag. Hobsbawm schreef in zijn 95-jarige leven talloze boeken... waaronder een trilogie over wat hij noemde de lange 19e eeuw. En hij schreef een krachtig boek over de 20e, The Age of Extremes, eigenlijk zijn bekendste werk. Hobsbawm was misschien wel de laatste marxistisch historicus... En bleef tot op het eind van zijn leven waarschuwen voor de tekorten van het kapitalisme. Om zijn leven en werk kort te bespreken, is aan de telefoon historicus en bijzonder hoogleraar van de sociale beweging aan de Universiteit van Amsterdam. Marcel van der Linden. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we eerst eens even luisteren naar de stem van Erik Hobsbawm? Eric Hobsbawm, the, the prime minister was talking today about responsible capitalism. Do you think such a thing exists? As an economic system, capitalism. Has nothing to do with responsibility. Ja, Marcel van der Linde. Kapitalisme uh, uh, ja. heeft niets te doen met verantwoordelijkheid. Uh, Stierf Hofsbaum als marxist in het harnas? Dat denk ik wel, ja. ja. Hij uh, is vanaf uh, zeg maar zijn veertiende altijd uh, marxist geweest. En lange tijd communist, natuurlijk. Ja, en als je nou zijn betekenis als historicus. In een paar zinnen moet schetsen. We noemden al die die, die, die grote werken over de lange 19e eeuw en dat beroemde boek over de 20e eeuw, de, de eeuw van Extreme. Leg eens uit, wat heeft hij toegevoegd aan de geschiedwetenschap? Um, ja, hij heeft denk ik in de eerste plaats heeft hij geprobeerd om het perspectief van de geschiedenis te veranderen. En niet meer te schrijven over vooral staatslieden en koningen en zo, maar over gewone mensen. Hè, zoals even zijn boek ook heet Labouring Man. Uh, en. Het tweede wat hij heeft gedaan is geprobeerd, vooral in die boeken die net genoemd werden al over de lange 19e eeuw en Age of Extremes, toe, om, om te integreren de verschillende aspecten van de geschiedenis, economische, culturele enzovoorts. Uh, ik denk dat zijn zijn belangrijkste verdiensten. Plus natuurlijk dat hij uh, in staat was, en dat kunnen we weinigen, om... ...zo te schrijven dat het interessant is voor een breed publiek... ...maar dat het voor de specialist ook nog uh, boeiend is. Ja, En hij is ook de bedenker van een term die in de geschiedwetenschap... ...heel veel gebruikt is sindsdien, de uh, invention of tradition. Ja, ik denk eigenlijk dat Terence Ranger dat gedaan heeft... ...met wie hij samen een bundel heeft uitgegeven die zo heette... ...maar inderdaad dat boek wat ze samen gemaakt hebben... ...dat uh, heeft een grote invloed gekregen, ja. Ja, en nu zeiden we al, hij is uh, heel lang marxist gebleven. Um, wat opvalt, hij ziet er, marxist of niet, het is, hij ziet eruit als een Cambridge of, uh, professor. Hè? Een beetje een, een chagrijnige uitvoering van Woody Allen. <laughs> ja, ja zo'n lange man met een gedeukt gezicht en uh, uh, stropdas om uh, netjes. Ja. Ja, uh, maar hij had niet, geen bekakt accent, zoals we net ook al konden ja, horen. Dat en, dan weer niet. En heb jij, met, jij hebt hem wel eens ontmoet? Ja, nee flink aantal keren kan ik wel zeggen. De eerste keer was in 1985, toen was hij dus ook al boven de 65, eh, toen hij in Amsterdam in Krasnapolsky eh, kwam spreken ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En de laatste keer was toen hij ereburger werd van Wenen in 2008. Ja, en, en daartussen heb ik hem ook af en toe gesproken. En is het is een gezellige onderhoudende man, hoe, hoe moeten we dat ons voorstellen? Nou, gezellig. Ja, misschien voor zijn echt intieme vrienden wel, maar ik vond hem niet gezellig. Het was meer een zeer gereserveerde man. Meer zo inderdaad, wat je je bij een Engelse heer voorstelt. Die wel van een grapje hield hoor, maar waar je toch niet veel greep op kreeg. En als nou luisteraars denken: ik ga een boek van Hofstbaum lezen. Welk boek moeten ze dan pakken? Tot slot. Ja, dat hangt van je. Ja, ik zelf vond zijn opstellenbundels het leukst. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, Primitive Rebels. Dat is een heel oud boek, uit 1959. Over uh, de sociale geschiedenis van het anarchisme en dergelijke. Ja, dat gaat zo ook uh, over de zeg maar spontane naïve reacties op het ontstaan van het kapitalisme. Ja, zo definieerde hij dat ongeveer inderdaad. En uh, de andere opstellenbundels, zoals Labouring Man, dat ik al noem, The World of Labour Maar die boeken over de, die overzichtsboeken, uh, Age of Revolution, Age of Empire, Age of Capital en zo, die zijn natuurlijk ook echt prachtig. En uh, zijn alle memoirs, Interesting Times uit 2002, die, die zijn ook zeker de moeite waard. Dus gewoon bij de memoires beginnen, dan weet je welk, wie de man achter de geschiedschrijver is. Ik denk Marzen, dat dat het handigst is. Marcel van der Linden, bedankt. En, uh, nou, bedankt en goedemorgen maar weer. Oké, okay, dag. Ja, Martin Sommer, volkskantjournalist, historicus, welkom. Dank je wel. Een boek geschreven, dat heet Wat een held. Over tien vaderlandse helden, dat heb je gedaan uit een licht explosieve mengeling van trots en onvrede. De indruk, onvrede over wat je toch beschrijft als gestuntel relativisme en gezeur door publieke figuren als ze ons nationale verhaal willen vertellen. En trots op onze geschiedenis als jouw weerwoord daarop. Klopt dat? Nou, de, de woorden die je nu net gebruikt, die heb ik niet uh, in mijn eigen boek teruggevonden. Maar als samenvatting uh, vind, ik, vind ik het prima. Wat vertel eens over dat gestuntel? Gestunteld wat betreft ons eigen geschiedenis. Nou, uh, het, is, het is wel aardig. We hadden het net over uh, Hobsbawm en uh, zijn Invention of Tradition. Dat uh, is een van zijn belangrijke boeken geweest. En uh, in, in drie zinnen samengevat gaat het erover... Uh, dat eigenlijk die nationalistische geschiedschrijving uit de 19e eeuw. in het idee van Hobsbawm met alles wat erbij komt. vlaggen en trommels en uh, symboliek en volksliederen. dat dat eigenlijk een verzinsel is geweest. Ja, maar werd gebruikt en, door de staat. En om gebruik... zelf te legitimeren, et cetera. wij zijn nou, Nederlanders allemaal. Zo'n soort uh, uh, strijd, zal, zal ik het maar noemen. heeft zich eigenlijk ook afgespeeld. Uh, in Nederland en ook rondom een aantal van onze historische helden. En. Eigenlijk uh, wordt dat vandaag aan de dag gebruikt om, uh, ja, om, om, om, om, die, om, om negatief over veel van die helden te oordelen en te schrijven. Uh, ik heb dus mijn tien helden in het boekje beschreven en je ziet eigenlijk bij allemaal heb ik, heb ik geprobeerd te beschrijven wat is nou de geschiedenis van hoe deze held tot stand is gekomen en wat is er verder mee gebeurd. Het geeft niet zozeer een beschrijving van het leven van de held zelf... als wel de manier waarop we ermee zijn omgegaan. Precies, zoals we ermee ja. omgesprongen. En, en het opmerkelijke is, en dat wist ik van tevoren ook niet... Uh, ja. hè, dit is het boekje van de maand van de geschiedenis... en ik was gevraagd om het te doen. Maar eigenlijk bij heel veel van die tien helden... Ja, blijkt toch het, het, het oordeel zoals er van, vandaag tegen aangekeken wordt niet onverdeeld positief. Of uh, zijn er allerlei kanttekeningen... of wordt er uh, de een en ander aan kritiek geleverd... om een voorbeeld te noemen. Hè. Anne, Frank, Anne Frank wordt over het algemeen beschreven... als een nationale heilige uh, in Nederland. Maar als je kijkt wat het nachtleben is geweest... van Anne Frank en het Anne Frankhuis na de oorlog... Dan, dan wordt eigenlijk die persoon van Anne Frank zelf wordt weggedrukt. We mogen niet te veel aandacht besteden aan Anne Frank. Tot de dag van vandaag is de Anne Frank Stichting niet heel erg positief... over de soort van heilige vereering die ontstaat rondom Anne Frank. En er komt bij, vorig jaar verscheen er een boek over... hoe is Wilhelmina in de oorlog, koningin Wilhelmina in de Tweede Wereldoorlog omgesprongen uh, met de jodenvervolging in Nederland. Nou, die had daar veel te weinig aan gedaan. Uh, had niks gezegd op de radio erover, Radio Oranje en dergelijke. En je ziet, uh, en daarom is Anne Frank een goed voorbeeld... aan de hand van Anne Frank werd Nederland... wat eerst een, een, een natie van verzetstrijders was geweest... de helpers bij het achterhuis, bij de onderduik... is gaandeweg geworden tot een natie uh, van daders... En ja. dat, nou ja, dat, zie, dat fenomeen zie je dus vaker. Zie je ook aan de hand van uh, uh, Jan Pieterszoon Koen. Hè. Vorig jaar hebben we dat gedonde gehad over dat beeld in Horen. Dat heb ik in het boekje geprobeerd uh, uh, vrij gedetailleerd te reconstrueren. Nou, ja, tot dan toe kun je zeggen... eigenlijk was er wel een soort communist opinio over die Koen. Ja, dat is natuurlijk niet de fijne vent geweest. Maar uh, op dit moment moet er een soort van... Ja, bijna een soort staatspedagogiek tegen aangegooid worden om mensen die dat beeld passeren... aan de hand van een bordje duidelijk te maken... deze man was een schurk, jongens. Let op. Gaan we niet bewonderen. Ik wil vo voor ik de volgende vraag stel: misschien even uh, ter verduidelijking uh, zeggen... want je noemt Willemina, die staat er niet in. Ik zal even zeggen wie erin staat. Julius Civilis, ja. Floris de Vijfde, Willem van Oranje... Jan Pieterszoon Koen, held, Michiel de Ruiter... Jan Dek van der Kapelle, Johan Rudolf Thorbecke, Anne Frank, Willem Drees, Johan Cruijff... Ik vind het ergerniswekkend dat, uh, dat al die dat relativisme over het leven van die helden. Nou, ik vind ergerniswekkend misschien een groot woord, maar ik denk dat we ons moeten realiseren uh, dat, dat geschiedenis in, in deze samenleving, die toch ook een, een verkruimelende samenleving is, dat geschiedenis wel degelijk een, een functie heeft. En dat is de functie om, om met Job Correns te spreken om de boel bij elkaar te houden. En dus moet je, je ook realiseren... dat als zo'n soort van algemene tendens... tot debunking van de geschiedenis ontstaat... dan moet je je afvragen ja, maar, wat dat betekent voor de samenleving. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, waar ligt volgens jou de breuk? Want je, je zou kunnen zeggen, die 19e-eerste heldenverering, ja. die bij de nationale opwaardering van Nederland hoorde... elke groep zijn eigen held. Die, en, en dat had te maken met onze burger, eigen samenleving. Waar ligt dan de breuk dat dat ineens niet meer mag... Ligt dat bij de Tweede Wereldoorlog dat we na de Tweede Wereldoorlog... heel anders tegen onszelf zijn gaan aankijken? Nou ja, het is volstrekt duidelijk dat na de Tweede Wereldoorlog... dat nationalisme natuurlijk verdacht is geworden. En als je de geschiedenis van uh, Anne Frank en het Anne Frank Huis neemt... dan, dan zie je dat zo uh, uh, eigenlijk tot 1960, 1965... Uh, de rol van het boek Het Achterhuis van Anne Frank is eigenlijk een symbool voor, uh, uh, ja, natuurlijk voor, voor de jodenvernietiging. Maar ook voor het feit dat er, uh, dat er verzet was... en dat er mensen waren die geprobeerd hebben de familie Frank te beschermen. En gaandeweg, daar zie je die breuk... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, bij uh, Presser, uh, Ondergang en ook wel uh, De Jong. Maar recentelijker, en, en daar gaat nu denk ik veel van de discussie over... wat moeten we met onze geschiedenis... Als je neemt nou Michiel de Ruiter... die echt een hele leuke, gezellige, sympathieke held is... wat is de connotatie met Michiel de Ruiter tegenwoordig? Iets met slavernij. En uh, Koen wordt ook in de context van kolonialisme... Uh, massamoord, genocide gezien. En kijk, wat, wat hier in Nederland nog niet speelt... maar uh, wat, wat in Frankrijk bijvoorbeeld echt een uh, maatschappelijke strijd is geworden... dat is wat daar heet la guerre de mémoire. Dus de... De, de herinneringsgeschiedenis van, van wie is eigenlijk de geschiedenis. Dus dat heeft wel degelijk veel te maken met uh, dekolonisatie... multiculturele samenleving. En ik denk de meest uh, recente lood aan die stam is Europa. Van, uh, kunnen wij, is, het, is het verdacht of is het niet verdacht om Nederlander te zijn... Om, en om bij wijze van spreken je eigen Nederlandse geschiedenis maar, te vieren? Maar is het zo dat je, dat je goed... Je wil, nou ja, ik, ik vroeg me af, je hebt het zo net over de, de 19e-eeuwse heldenver, uh, heldenverering. Yeah. Je ziet de relativisme opkomen en je wil eigenlijk daar toch uh, zeggen een, een, een uh, ja, in feite een rehabilitatie van helden. Yeah. Um, maar moet jij daarvoor dan ook in deze tijd een held anders definiëren dan in de 19e eeuw? Hoe bedoel je anders definiëren? Nou ja, je hebt het over, wat is het ook weer, over aardige, uh, dappere, grootmoedige, intelligente mensen. Ja. Um, Oké. Okay, dat ik is het. Uh, uh, ik weet niet of dat, of dat ook in de 19e-eeuws boekjes zou staan. Nee, nou, uh, in, in die zin heb je natuurlijk gelijk. Ik denk niet dat een, uh, dat je een held zoals je nu ziet, dat die, uh, dat, dat een, een, een, een nationale held is zoals we die in, in de 19e eeuw zouden vieren. Hè? En je ziet ook. Daarom vind ik uh, Willem van Oranje zo'n uh, uh, zo interessante held... en ook heel geschikt voor deze tijd. Inderdaad, in de 19e eeuw, nou ja, ik denk iets later... want in de 19e eeuw zaten we natuurlijk met die uh, verzuilingen en waren de katholieken nog helemaal niet zo dol op Willem van Oranje. Mm -hmm. Maar uh, Willem van Oranje staat niet zozeer voor de Nederlandse natie op dit moment. Maar Willem van Oranje staat voor vrijheid, die staat voor zelfbeschikking... die staat voor tolerantie... Dus die waarden, dat zijn natuurlijk geen absolute waarden. Hè? We, we lopen niet meer achter die vaandels en die trommels aan van honderd jaar geleden. Maar we, we moeten wel iets proberen te definiëren van wat, op welke manier hoort deze samenleving bij elkaar. En mijn pleidooi is dat die helden daar een rol in spelen. Het is dus zo dat je um, prettige karaktertrekken van vier eeuwen terug kan uitlichten. Ja. En aan de andere kant de misdaden van toen kan relativeren... want daarvan zeg je weer, ach, dat is vier eeuwen geleden. Nou, niet helemaal, want uh, ik, weet, ik weet niet of je het gelezen hebt... maar ik heb, kijk... Dat, dat, Jan-Piet Hoofdstuk over Koen. Koen ja. Nou, goed, dat heb je misschien gelezen... Uh, ik probeer dat te, te, te reconstrueren in de eerste plaats. Van, ja. Wat is er nou gebeurd met die Koen in Horen? En wie waren daar de hoofdrolspelers in? En welke, welke emoties speelden daar een rol? Maar wat bijvoorbeeld interessant is eh, rondom die Koen... en, ja, en dat, werpt, dat werpt vragen op die ik niet allemaal beantwoord. Maar dat is bijvoorbeeld... <coughs> Jan en Annie Romein in 1938 met hun erflaters van onze beschaving... die hebben Koen opgenomen... Wel met allerlei drooms en drans, want Annie was ook niet zo geweldig dol op Koen. Hè, want hij zei: Nou, oké, okay, Koen, weliswaar geen held, maar toch wel een groot man. En dan komt er een enorm geleut erover hoe je dat allemaal moet gaan definiëren. Maar uh, wat interessant is aan die Koen, en dat is de kwestie die ik daarop werp, is: Hoe komt het nou in 1938, uh, bij Jan en Annie Romein, toch niet de, de, de minst kritische historici, dat Koen op dat moment nog wel een held is. En dat daar nu eigenlijk alleen maar dat odium van uh, uh, mensenrechten schender en grote schurk omheen hangt. Nou, dat vind ik een vraag die de moeite waard is om op te werpen. En die, dat heb ik in dat hoofdstuk gedaan. Je zegt dat geschiedenisbedrijf Van alles betekende het verhaal van grote voorbeelden vertellen. Ja. Uh, als moreel richtsnoer voor de jeugd, neem ik aan. Hart onder de riem voor onze voorlieden. Zeker. Um, ik geloof dat je het zelf wat minder vindt. Pl nou ja, ik weet niet. Ik, ik wil zeggen dat er ook. Je hebt natuurlijk die parallelle levens van Plutarchus. Hè, ja, waarin zeker. ook de grote. Maar er worden ook de schurken. Ik, zou het niet leuk zijn om ook de tien. Een tien want hij schrijft over Marcus Antonius en om te laten ja. zien. Het is een hele prachtig verhaal. Maar het wordt wel voorgesteld als. Kijk, zo moet het dus niet. Ja. Dat zou het zou niet aardig zijn om een boekje over tien... Uh, wat een schurk te schrijven. Nou, tien de grootste schurken. Ik zeg, uh, you're welcome. Maar het, het contrapunt wat ik wilde maken in, in dit boekje... was dus juist het omgekeerde. Want het aanbod schurken op dit moment... Daar ontbreekt het juist niet aan. We hebben van het voorjaar gehad in de Groene Amsterdammer. Uh, ja, het wordt tijd voor een zwarte kanon. Ja. Moeten we er we wel bij zeggen dat die zwarte kanon een reactie is op de gewone kanon. We hebben natuurlijk al wel het een en ander de afgelopen Zeker. tien jaar gedaan aan ja, maar herwaarderen. Maar, maar, en dus maar zin... is dat, hoe is dat afgelopen wat we hebben gedaan de afgelopen tien jaar? Ja, dat is de kanon gebleven? Ja, die kanon die, die kun je gewoon opvragen op internet... en die wordt op scholen minder nou ja, meer ik zou je gebruikt. zeggen, bij ja. de presentatie van ja. het boekje... aan het begin van de maand van de geschiedenis... kwam een geschiedenisleraar op mij af en die zei... meneer Sommer, het is verschrikkelijk. Ik mag in de klas niet meer ons land zeggen van mijn collega's. Nou ja, ik dacht, nou, dat lijkt me een heel nuttig boekje in, uh, zeg, in die context. Welke vind je nou zelf de leukste held? De aarde de meest voorbeeldige held uit de team die je hebt. Ik vind de eh, ontzettend Hollands en, en uh, wat ik net al zei... Uh, uh, Michiel Ruiter, uh, dat, uh, dat vind ik een, een hele, hele fijne held. Uh, te meer omdat uh, uh, Jan en Annie in hun Erflaters... wat natuurlijk een schitterend boek is... maar die toch eigenlijk wel vrij weinig aandacht... aan dit soort echte Hollandse mannen van de daad... Uh, die het, het ruime sop kozen in... in, in Ontzettend kleine en gevaarlijke bootjes. Uh, dus ik ben uh, ergens gecharmeerd van Michiel eruit. Ja, vind ik een mooie keuze. Is, is, is een Nederlandse held uh, onderscheidt hij zich van een uh, Belgische held of een, Duit nou ja, een, een Duits? Nou ja, ja, du Belgische of een Britse held? Of? Nou, ik denk bijvoorbeeld dat wij met, Mich met uh, Willem van Oranje, dat wij uh, als, als vader des vaderlands, dat wij ontzettend goed af zijn. Want hij, wo he, hij wordt verbonden aan dat pakket van verlatingen. Dat is je mag op. Je mag opstaan tegen tirannie. Dus wij hebben een, een oertekst van vrijheid, die is ja. 400 jaar oud. Nou, dat hebben de, de, de, de Fransen niet. Ja, die hebben de, de Franse Revolutie, maar dat eindigt in koppensnellerij. En de Duitsers hebben dat zeker niet. We hebben, een, we hebben een geschiedenis om blij en gelukkig van te worden... en we mogen trots zijn en we kunnen het bij jou ja, jullie kunnen er nog niet goed mee omgaan. Jawel, hoor, best wel. Oh ja. Don't worry. Martyr Sommer. Lees het boek van Martin Sommer. Het. Wat een held heet het. Het is tijd voor het uh, spoor terug. Tijd voor het derde of laatste deel van de trilogie... Een VOC-schip in de woestijn, gemaakt door Gilles Frenke. Vandaag in deel drie hoe een gezonken schip... onderdeel werd van de huidige handel en diplomatie... In de 16e en 17e eeuw was er veel handel tussen Nederland en Oman. Het waren beide immers zeevarende naties... en Oman had belangrijke havens. Tegenwoordig zijn er tal van Nederlandse bedrijven actief in Oman. Het verhaal van het gezonken VOC-schip Amstelveen... blijkt nu in de handel en diplomatie een bijzondere rol te spelen. In 1763, volgend jaar precies 250 jaar geleden... zonk voor de kust van Oman het grote VOC-schip de Amstelveen. Bij deze schipbreuk verdronken 75 man. Er waren 30 overlevenden die aanspoelden aan een strand... in het zuiden van Oman, aan de zuidoostkant van het Arabisch Schiereiland. Ze bevonden zich toen aan de rand van een woestijn... die ze te voet moesten oversteken om in de bewoonde wereld te komen. Onderweg stierven enkele van de schipbreukelingen door honger, dorst, uitputting of omdat ze verbranden onder de zon. Eén van de schipbreukelingen, Cornelis Eijks... publiceerde zijn dagboek over de schipbreuk en de verschrikkelijke tocht door de woestijn. Professor Klaas Dornbos heeft een Engelstalige publicatie geschreven... over en op basis van het oude boek van Cornelis Eijks. Het was bekend dat dat schip was vergaan. Het was ook bekend dat het op... Mataraka zou zijn vergaan, maar dat is een kuststrook van 300 kilometer. En dan weet je natuurlijk nog niet waar dat schip is vergaan. Maar zo'n boek is, zolang niet precies alles duidelijk is, soms heel veel geld waard. Omdat je via zo'n boek op de locatie kunt stuiten waar eventueel nog wat ligt. Het is juli 2012 en ik ben met maritiem archeoloog David Bouwman naar Oman gereisd. Het is zomer en dat betekent dat het hier in Oman tussen de 35 en 50 graden is. Toen Cornelis Eijks en de andere schipbreukelingen hier aanspoelden... in augustus 1763, was het hier ook zo verschrikkelijk heet. Gisteren en vanochtend heb ik in een four wheel drive auto ongeveer... 700 kilometer gereden vanuit de hoofdstad Muscat naar het zuiden. Naar het strand waar ik nu aangekomen ben van Ras Madraka, de kaap. Waar uh, het schip de Amstelveen 249 jaar geleden moet zijn gezonken. En ik ben hier met David Bouwman, maritiem archeoloog. We zijn net een pad opgereden en uh, daar liggen een aantal kleine bootjes uh, hier aan het strand. Maar het schip kan ook 1000 meter of 10.000 meter verderop liggen. Of dat nou hier is of 10 kilometer links of 10 kilometer rechts. Het heeft er wel zo uitgezien. Want als we ook naar het landschap kijken. Dat is alle kanten die je opkijkt. Behalve de kant van de zee uiteraard. Is precies hetzelfde. Namelijk woestijn. Eh, met wat ruige begroeiing. En een bijna eindeloos zicht. En wat de schipbreukelingen in 1763 aangetroffen hebben. Zag er precies zo uit als nu. En dat maakt natuurlijk een hele bijzondere plek. Het wrak zal ergens hier liggen. En we gaan dus nu verder kijken of het meer naar het oosten is of meer naar het westen is. David Bouwman en ik lopen een paar kilometer over het strand op zoek naar wrakstukken, voorwerpen of scherven die uit de 18e eeuw zouden kunnen zijn. We vinden met name veel modern spul van plastic. En ook een dode reuzenschildpad. Hier in het zand vind ik nu een boot, helemaal kapot, van hout. Een meter of vier, half lang. David, kom even. Wat is dit? Wat we zien is een duidelijk vergaan houten schip. Bootje is het. En de overlevenden van de Amstelveen die zijn ook met kleine bootjes aan land gegaan. Maar kan je nou aan de vorm van deze boot, bijvoorbeeld aan die boeg, kan je daar nou aan zien of dit een beetje van die tijd is of niet? Nee, het kan ook een bootje zijn wat veel later gebouwd is. En andere aanwijzingen, bijvoorbeeld ik zie spijkers. Dat zijn hele dikke, ouderwetse spijkers niet uit een of andere spijkendoos... zoals ik hem in mijn werkplaats thuis heb staan. <laughs> nee, dat klopt. Nee, hoogstwaarschijnlijk zijn de spijkers die gebruikt zijn... Uh, hadden een vierkante kop. Omdat deze behoorlijk geroest zijn, uh, is dat niet meer goed te zien. Zullen we even kijken? Ja. Nou, hier ligt een losse plank. En het is het... een dikke, dikke, dikke balk, zoals je kunt zien. Echt uh, te stevig materiaal. Dus echt of tropisch hardhout of eiken. Nou, hier aan deze kant zitten twee grote spijkers. Ze zijn echt door het hout geslagen. In het hout zelf zijn ze nog redelijk intact. Maar de rest, dat kun je ook zien, het, is het, het verkrummelt in je handen. En als we de koppen bekijken, het is zo roest. Kijk, deze lijkt vierkant, deze lijkt dan weer rondachtig. Ja, ik, wou het, ik wil het niet uitsluiten dat het van de VOC is. Later dit jaar gaat David Bouwman... Samen met het Omaanse ministerie van Cultuur en Erfgoedzaken en met een filmploeg in hun kielzog een onderzoek doen naar het scheepswrak. De reden dat we dit onderzoek doen is natuurlijk omdat we op dit moment niet precies weten waar de restanten van Amstelveen liggen. Dus wat je gaat doen, je definieert een zoekgebied. In dit geval hebben we dat gedefinieerd op ongeveer 20 kilometer lang en maximaal 2 kilometer breed, dus uit de kust. Wat je gaat doen, je hebt een bootje en daarachter hang je een magnetometer. En daarachter hangt dan weer een sidescan sonar. Wat meten die? De magnetometer signaleert zeg maar, afwijkingen in het magnetisch aardveld. Dus als er bijvoorbeeld een anker ligt, dan krijg je op je laptop krijg je een enorme spike. Net zoals je een ECG maakt van een menselijk lichaam, een hartklop. Wat een sidescan sonar doet, is een akoestisch... Een meetinstrument die signalen stuurt naar de aardbodem, in dit geval naar de zeebodem. En als er iets op de zeebodem ligt, dan ziet hij dat. Dus je krijgt zo'n heel mooi, bijna drie-dimensionaal beeld van een voorwerp wat op de bodem kan liggen. Nou, dat kan in het geval van de Amstelveen delen van de zijn, Dat kan wellicht een anker zijn of een kanon. En dan gaan we daarop duiken. En dan hopen we uiteraard dat dat restanten zijn van de Amstelveen. In onze gehuurde landrover rijden we door het dorre en droge woestijnland in de voetsporen van Cornelis Eijks en zijn lotgenoten. Zondag de 22e in de morgen gingen wij wederom voort. Toch hadden we veel moeite om meester Pieter Koenen mee te krijgen... omdat hij het meest van ons allen door de zon verbrand was. Wij groeven onderweg een put en vonden vers water... waarmee wij onze dorstige harten verkwikten en onze kruikjes wederom vulden. Omtrent vier uur in de middag kwamen wij aan het strand en zetten ons in het natte zand neer om een weinig te rusten. Al hier kwamen drie mannen met een beladen kameel bij ons. De vracht van deze kameel bestond uit zakken met visjes zoals sardine en andere zakken met dadels en limoentjes. Waar deze vracht naartoe gebracht werd, konden wij niet gissen... omdat wij hen niet verstonden. De mannen waren ieder gekleed in een bokkenvel en voorts geheel naakt. Wij vroegen hen om wat eten en zij gaven ons wat dadels. Zij onderzochten ons, wilden weten waarvan wij kwamen. Vervolgens visiteerden zij ons en betasten onze broekband of wij geen geld bij ons hadden. Doch, niets vindende verlieten zij ons. Ik spring uit de auto en het is een heel mooi een klein riviertje. Er staan een stuk of tien jongens tot een middel in het water... en die trekken een net voor en zijn aan het vissen. En een paar kleine kinderen die staan aan het strand... een beetje aan het spelen met wat zand... En een uh, mevrouw staat hier naast me met een lange jurk aan... en een gezichtsmasker voor. Dat lijkt een beetje op een carnavalsmasker uit Venetië. Maar dat is hier klederdracht van de Bedouinen... om hun uh, gezicht niet aan buitenstaanders te laten zien. Hallo. Hallo. Dit kindje heeft helemaal zwarte handen... maar ze wordt nu schoon gespoeld door de moeder. Net als Cornelis Eijks destijds kan ik de Bedouinen niet verstaan... Maar gelukkig is er een jonge vent van een jaar of 22 en die spreekt Engels. Ik zal het vertalen. God zei met u, de vrede met u. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Al deze mensen zijn blij met jullie komst. U leeft in de stad Salalah. Yes, Salala ik studeer in Salalah. Negen maanden per jaar ben ik daar. Daarna ben ik drie maanden thuis. Bent u hier geboren en getogen? Ja, dit is mijn dorpje. een traditionele familie? Bent u van een traditionele Bedouinenfamilie? familie Ja, wij zijn allemaal Beduïnen. Gaat u met mij mee naar ons huis, dan krijgt u een lunch. Kunt u slapen en morgen kunt u dan weer verder. Het is wel heel erg gasvrij. Heel anders dan IJks en zijn mannen. Toen ze hier op het strand aankwamen, bedoel ik. Omstreeks 11 uur zagen wij een kameel en liepen wij naar het beest toe. Toen zagen we dat zijn voorpoten met een touw verbonden waren... en zagen we ook vier mensen. Zij durfden niet naar de bij te komen. We zonden twee man van ons om hen te halen. We konden hen niet verstaan. We vroegen hen naar de richting van de stad Muscat, maar ze begrepen het niet. Wel wezen ze ons dat wij, als wij verder zouden gaan, ons de hals afgesneden zou worden. Hetgeen wij als een troost beschouwden. Zij vroegen ons waar wij vandaan kwamen. En wij wezen hen dat ons schip aan stukken was en dat wij aan wal gezwommen waren. Wij vroegen hen te eten en te drinken, maar zij zeiden het niet te hebben. Toch gaven ze ons ieder een slok uit een lederen zak. De kleur van het water was rood. In zijn boek beschrijft Eijks dat hij in 28 dagen... van de strandingsplek, het strand... is gelopen naar een plaatsje dat heet Ras Had. En in die 28 dagen, ongeveer op de helft... komt hij voor het eerst een stenen huis tegen. Dat moet ongeveer hier zijn, wat we zijn, ongeveer halverwege. Hè? Ja. ja, dit is halverwege de tocht. Antropologe Corien Hoek bestudeert het leven van de Bedouinen. Ze woont met haar man in Oman en vergezelt me op mijn tocht. We doen de locaties aan die door IJks zijn beschreven. We staan nu voor een echt een traditioneel huis, zoals ze gebouwd worden in Nashgara en zoals dat al eeuwenlang gebeurt. Uh, interessant is dat je hier ziet dat de huizen van onderen een hele fundering hebben van stenen. Dus niet handgemaakte stenen, maar gewoon natuursteen. En zo te zien is dat van de nabijgelegen gebergte. En Eijks merkt op, op een gegeven moment... dat hij het eerste huis tegenkomt... wat echt van lokale stenen gemaakt is. En ik zou concluderen op basis daarvan dat dat in Laschera moet zijn geweest. Want nergens ten zuiden van Laschera worden op deze manier de huizen gebouwd. Gewoon ook omdat daar niet het gebergte dichtbij genoeg is... dat het de moeite loont om de stenen daar te halen om daar de huizen van te maken. Maandag, de 29ste, gingen wij met de opkomst van de zon wederom op pad. Maar hadden veel moeite om de meester mee te krijgen. Hij en ook de bootsman jammerden omdat zij zo vreselijk door de zon verbrand waren. Die dag kwamen wij bij enkele hutjes die van takjes gemaakt waren... en overtrokken door lappen van gevlochten geitenharen. Hier stond ook een stenen gebouw. Het was vierkant en van gestapelde rotstenen gemaakt. Het was de eerste van dit soort behuizing die wij in dit woeste en onbevolkte land tegenkwamen. Hier groeien immers nauwelijks bomen, maar zie je af en toe een dorenbosje. De Lieden, die daar woonden, stelden dezelfde vragen als die wij eerder hadden gehoord. Ook onderzochten zij ons, plukten zelfs de knopen van mijn broek... om te zien of daar ook geld verborgen was. Dat leven van de Bedouinen is in die 250 jaar enorm veranderd. Eijks beschrijft ze als nomadisch in kleine hutjes... waar ze maar het gedeelte van het jaar... Wonen. Ze hebben wat visserij, ze hebben dadels die ze verbouwen. Ze trekken rond met hun kuddes. 200 jaar later, dus nu 50 jaar geleden, was het hier ook nog niet heel erg ontwikkeld. En eigenlijk pas sinds Sultan Kabush de macht heeft gegrepen... doordat hij zijn vader van de troon had gestoten... is er een enorme economische verandering ontstaan... Is dat jammer, in een zekere zin omdat daarmee iets van de cultuur van de Bedouinen verloren is geraakt? Of uh, is het eigenlijk alleen maar positief omdat de Bedouinen nu delen in de welvaart? De veranderingen zijn natuurlijk vooral ontstaan doordat uh, er olie werd gevonden in het land. Dat werd geëxporteerd en daarvoor kwam geld uh, in het land. En dat he is, heeft inderdaad tot gevolg gehad dat er ongelooflijke ontwikkelingen uh, tot stand zijn gebracht in dit land. En dat geldt ook voor de Bedouinen. Ik denk voor een groot deel dat het heel gunstig is, de Bedouinen, de ontwikkeling die de, waar de Bedouinen ook van hebben geprofiteerd. Ze hebben hun kinderen naar school kunnen sturen en dat is iets wat ze werkelijk heel graag wilden. Kijk, dat als gevolg daarvan ze het leven als beduïnen de kennis die je daarvoor nodig hebt niet meer vanzelfsprekend opdeden is een, is een probleem. Natuurlijk zijn hier ook veel Bedouinen gaan werken in de olieindustrie. De olie werd hier in het binnenland van oma aangevonden. Dus daar zijn ze al snel naartoe gegaan en hebben daar ook toen kunnen verdienen. Want het eerste wat ze doen van het geld wat ze in dat tijd verdienden, een auto kopen. En daarmee was natuurlijk heen en weer trekken, werd vergemakkelijkt van, van de ene vruchtbare plaats naar de andere... Maar ook betekende het dat ze soms op eenzelfde plek konden blijven... en dat ze met de auto de kamelen achterna gingen of de geiten achterna konden gaan. Dus het proces is complex en interessant om te volgen, vind ik. Professor Klaas Doornbos heeft in januari zijn boek... over de schipbreuk van de Amstelveen en de avonturen van Cornelis IJks gepresenteerd in Oman tijdens het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman en aan Sultan Kabush. Het boek van Dorenbos is alleen in het Engels verschenen... en pas volgend jaar, in 2013, komt er een Nederlandstalige editie. Met Dorenbos bezoek ik de oude haven van de hoofdstad Muscat... waar Cornelis Eijks, na zijn barre tocht door de Woestijn, arriveerde... en werd opgevangen door een medewerker van de VOC... Deze baai ja, is helemaal ja. beschermd door heuvels die als schiereilanden diep de zee in liggen. Ja. En op een van die schiereilanden is een groot oud fort helemaal ja. gerestaureerd. Ja. ja, dat is een van de vijf, zes forten die hier in die baai liggen. En die zijn dus gebouwd door de Portugezen in de 16e eeuw. En nu gerestaureerd. Maar door die forten was dit eigenlijk voor buitenlanders, ook voor andere westerse mogendheden, volstrekt onneembaar om die haven te bezetten. Dat kon niet. Maar je moet je voorstellen, dit kennen we dus uit oude gravures van deze omgeving. De oudste is gemaakt door een Nederlander in het midden van de 17e eeuw. Dan zie je dat die haven vol ligt met plaatselijke schepen. En dat op de reden daar aan de overkant, buiten, Nederlandse schepen ten anker liggen. En die kwamen eigenlijk allemaal hier om om verversing in te nemen. Vers water, vers fruit, vers vis en routes. Eh, na een lange oceaanreis, die de reis duurt er toch altijd een week of 7, 8... Uit, vanuit Batavia hier naartoe. Dit heet Old Muscat. Dit is het oude Muscat dat de VOC eh, als bestemming had. Ja, eigenlijk al, al van voor onze jaartelling een haven van waaruit dus. Eh, uh, Omani uh, zowel naar Afrika als naar uh, het verre oosten uh, zeilden. Naar Maleisië en uh, vooral natuurlijk ook naar India. De Nederlandse ambassadeur in Oman heet Stefan van Werf. Hij heeft het initiatief genomen om volgend jaar... 250 jaar na de scheepsramp van de Amstelveen... de slachtoffers te herdenken met een monument... een tentoonstelling, een conferentie en een documentaire film... Ik kreeg op een gegeven moment een e-mail van de heer Klaas Doornbos... die bezig was een boek te schrijven over de schipbreuk van de Amstelveen. Die had ergens ontdekt dat ik historicus was... en gebruikte dat argument direct als... nou, dat moet voor u toch wel iets zijn waar u iets mee wil doen. En Ik denk dat dat ook direct het geval was. Dit oude verhaal van Cornelis Eijks en de schipbreuk... speelde ook een rol bij het staatsbezoek in januari 2012. Waarom? Omdat het zo'n aangrijpend verhaal is over de relaties tussen Nederland en Oman. En als je dan een kans hebt om een verhaal met zo'n diepgang... met zoveel ongelooflijke gebeurtenissen, ontberingen in de woestijn... maar ook enorm leiderschap van de heer Eijks... die de hele club door de woestijn heeft gelood. Dat is een verhaal dat spreekt zo aan dat ik echt vond... als de koningin hier is, is dit een moment... om het ook duidelijk uh, naar voren te brengen, het verhaal. Het verdient het. Bij het staatsbezoek in januari van dit jaar gingen koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... eerst op bezoek bij Sultan Kabush. Daarna ging het gezelschap lunchen in het historisch museum Bayt al Zoubert... van de schatrijke zakenfamilie Zoubert. Bij de ingang stonden fotografen en cameramannen te wachten... en ook enkele bekende tv-gezichten. Peter van der Vorst van RTL en Jeroen Snel van EO's Blauw Bloed. Heren van de pers, waarom is dit bezoek van belang? Voor geld. Er zijn hier mega-orders binnen te slepen, toch? Dat is eigenlijk het, de, de voornaamste reden dat we hier met z'n allen zijn. Zijn er ook uh, culturele of historische banden met Oman? Er is een schip vergaan en 17 uh, zoveel voor de kust hier van Oman. Dat is een beetje de link uh, die er is. <laughs> ja. Meneer Snel van uh, EO's Blauw Bloed. Heeft u daar enig idee van? Nee. Kijk, ja. daar komt de koningin aan. De eerste auto's arriveren. Het is een hele mooie stoet met heel veel lege auto's, is me opgevallen. En wij willen weten wat het belang is dat we hier in de 18e eeuw al waren. Al oh, geen idee. <laughs> Gewoon Nederland was een handelsnatie in die tijd al. Ja. Dus we hebben hier toen ook al geld verdiend. En dat doen we nog steeds eigenlijk. Er is in feite helemaal niets veranderd. Kijk, nu komen echt de, de auto's de binnenplaats opgereden. Ja, met de koninklijke standaard op de auto. Dus dat is de vlag van de koningin. En zij zit altijd achter de vlag. Dus als ik van tevoren wil weten van welke kant zit nou de koningin... en ik weet de vlag is aan die kant, dan zit ze ook aan die kant van de auto. Ze heeft een zwarte hoed op. Ja. En een bloemenjurk, zwart geel, groen erbij. Maxima, een felrood. Dit is Willem-Alexander eigenlijk altijd in een donkerblauw pak, hè? Ja, meestal double breasted zoals dat heet. Dus met dubbele rij knopen. Maar als Maxima shopt, dan heeft hij een Italiaanse sniet. En dat staat hem wel iets beter, moet ik zeggen. En met een zucht en een scheet zijn ze al binnen? Ja, ja, zo gaat dat. Gelukkig mogen we zometeen nog wat draaien. Want anders heb je alleen maar aankomsten en vertrekken in beeld. En daar kan ik niet zoveel mee. Hè. Maar ik dacht dat dit ook een handelsmissie was. Maar ik zie al die businessmensen zie ik hier nu niet. Nee, die zijn er wel, maar die hebben een gescheiden programma. Want die vullen hun tijd dus gewoon anders in. En na dit onderdeel in het museum, waar ze lunchen... is er wel een uh, ontmoeting met die handelsmissie in het uh, Hyatt Hotel... Dus uh, soms is er een crossover en soms is er een apart programma... met uh, verhagen van economische zaken. In een grote zaal van het museum gebruikt het koninklijk gezelschap... een Arabische lunch. Na afloop, als het gezelschap vertrokken is... bezoek ik met Klaas Doornbos de zalen. We zien onder andere kleding en gebruiksvoorwerpen van honderden jaren oud. We zien vitrines met wapens, zwaarden en prachtig versierde dolken... De Britse manager van het museum, Sarah White, laat ons 18e-eeuwse speren zien, zoals door Cornelis Eycks zijn beschreven. Eindelijk. Dit zou de speer kunnen zijn waarmee de Hollandse schipbreukelingen destijds zijn aangevallen. De Bedouinen wilden ze wel water geven, maar ja, dat was voor hen een groot. En dat en moest ver gehaald worden. Men, men wilde eigenlijk graag dingen ruilen. Maar dit waren mensen die dus, uh, ja, als eenvoudige matrozen aan boord eigenlijk al niks hadden. En die toen ze aangespoeld waren helemaal niks hadden. Alleen wat oude kleren. En die hadden dus niets om te ruilen. En het is ook wel eens een keer echt uit de hand gelopen dat het gevechten werden. Van mensen op kamelen met wapens tegen zeelieden. Die vooral vochten met stenen die ze konden oprapen. Op de bovenverdieping van het museum bezoeken Dornbos en ik twee grote zalen... met historische prenten, gravures en aquarellen. En kaarten, zowel landkaarten als zeekaarten. Bijna al deze 17e- en 18e-eeuwse prenten en kaarten zijn destijds in Europa gemaakt. Dit is nou een, een kaart uit, uit, uit 1680, laten we maar zeggen. En dan zie je toch dat die hele kust... Ja, hier zit helemaal geen kaart maar te op, zie je wel? Dit is, dit is gewoon een lange rechte lijn eigenlijk met een eiland daarvoor. Het was nog van de tijd dat men niet precies wist wat er allemaal was hier. Nee, het was ook niet van belang om een kaart te maken met een exacte zuidkust. Want de voeren schepen, maar ver uit de kust. Iedereen wist dat het een gevaarlijke regio was waar je ver uit de kust moet blijven. Aan boord van het schip de Amstelveen gebruikte men dit soort zeekaarten om zich te oriënteren. De kust van Oman is grilliger dan op die kaarten... Bovendien kon kapitein Pietersen op die 5e augustus 1763... door mist de kust helemaal niet zien. Ze voeren zelf in het zonlicht. En als je vaart op een gebied waar de zon fel op staat, in de mist... dan zie je nauwelijks verschil tussen land en, en water. En, dus het is eigenlijk een vorm van gezichtsbedrog geweest. En, en, en, en s'nachts toen het dus al donker was en nog wel wat mistig... Uh, ...zijn ze dus op de kust gelopen die verborgen was onder de, onder de lage grondmist. Koningin Beatrix houdt natuurlijk van geschiedenis... ...maar had vandaag weinig tijd om het museum te bekijken. Haar doel hier in Oman is vooral diplomatiek en economisch. De culturele banden tussen Oman en Nederland zijn overigens al jaren heel goed. Zo meldt Sarah White van het museum... Any state visit is amazing, and this is a gem for us. We are really pleased because of our connection with Holland, particularly with the Nieuwe Kerk exhibition that we did in 2010. De nieuwe kerk tentoonstelling heel groot. I think one of the earliest descriptions of an Omani male dress potentially is from a Dutch traveller named Robert Pad something. Dus een van de oudste omschrijvingen. Over Omaanse cultuur en kleding is gemaakt door een reiziger uit de 17e eeuw. Pad Brugge. Ja, Pad Brugge. En dat was eigenlijk een wetenschapper die aan boord was A, A, A, van een van die handelsschepen. Als ik me het goed herinner was het een gezant die vanuit Batavia namens de regering hier moest onderzoeken welke handelsmogelijkheden hier waren en wat verder eigenlijk de vooruitzichten op langere termijn waren op een stabiele relatie met de autoriteiten hier. Om altijd hier te kunnen ankeren en je te kunnen bevoorraden. Dat was echt het belangrijkste. Op dit moment bestaat er zo'n stabiele relatie tussen Omaan en Nederland. Ambassadeur Stefan van Wersch weet hoe die relatie ooit begonnen is. Nou, de eerste Nederlandse schepen. Dus het fantastische van Nederland is dat we altijd bijna overal in de wereld 400 jaar teruggaan met onze scheepvaart. De eerste contacten waren hier, zoals elders, in de 17e eeuw. Rond 1640 zijn de eerste Nederlandse schepen hier langs gevaren. Het verhaal van de schipbreuk is natuurlijk een verhaal van de 18e eeuw, van 1763. Maar door de eeuwen heen heeft Nederland altijd hier in deze streken gehandeld. En hoewel niet overal in de wereld het altijd helemaal goed ging met wat wij deden... in omaan zijn de herinneringen over Nederland heel goed... De herinneringen van Cornelis Eijks aan Oman... en aan de ontmoetingen met Bedouinen zijn niet altijd even positief. Luister, elk land wil natuurlijk het liefst dat als er ontmoetingen zijn... dat alles positief is. Er is heel veel positiefs in deze ontmoetingen. Ze hadden niet kunnen overleven, de Nederlandse drenkelingen... zonder ongelooflijke steun van Omanis in de woestijn. Het was één grote ontbering, een onwaarschijnlijke tocht van ellende. Maar ja, het waren ruwe tijden natuurlijk. Men hoopte natuurlijk, zoals het ook in andere streken ging... een graantje mee te pikken van een schipbreuk. En daar deden een aantal Beduïnen in de woestijn erg hun best voor. En dat waren niet de aangenaamste ontmoetingen. In feite was dat ruzie tussen de Omanis en de arme Hollanders... die te voet door de woestijn liepen. Ja, maar het was dus ook een ontmoeting tussen Nederlanders... En met name vaak ook vrouwen die, ze hadden eigenlijk al niks... maar toch weggaven wat ze nog hadden om hen te laten overleven. Ik denk dat alle aandacht op dat deel van het verhaal moet liggen. Want dat is indrukwekkend. Mensen die hun armoede delen met voorbijkomende drenkelingen. Koningin Beatrix en haar gezelschap bezoeken het historische fort Nachal. Klaas Doornbos en zijn vrouw Hiltje staan te wachten om het eerste exemplaar van het boek Shipwreck and Survival in Oman 1763 aan te bieden aan de koningin en aan de minister van toerisme van Oman. De Omaanse jongeman Jamal geeft een presentatie over wat er 249 jaar geleden gebeurd is. Daar komt ze dan. En de fotograaf gaat Paul voor mijn neus starren. Prins, de prinses. Je excellenties, distinguished guests. Als je me 10 minuten van je tijd geeft, kunnen we het 5, want we zijn zo laat. Het jimal vraagt om 10 minuten, maar de koningin biedt hem 5 om zijn uh, acts te doen. Dankzij het verhaal van IJks worden onze twee volken samengebracht. Of, of the book. Uh, his name is professor Klaas. Please wordt hier Professor Klaas genoemd. En nu wordt het boek overhandigd aan de minister en aan onze koningin. Daar loopt minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Goedendag, heer. Dag. Uh, prachtig verhaal. Er is een boek overhandigd aan Haar Majesteit. Over een schipreuk die geleden is, even geleden, een Hollands schip. Ja, dat is natuurlijk ook historische band tussen Nederland en Oman. komt dan weer naar boven. Is het ook belangrijk dat wij die Omaanse cultuur... en dat Omaanse land goed weten te vinden? Omdat het in deze regio natuurlijk steeds moeilijker wordt... om echt een sterke soort bondgenoten te vinden. Want hier om de hoek ligt Irak en daarachter Iran, Afghanistan. Het is dus moeilijk om aan olie te komen. Misschien niet nu, maar over 10, 20, 30 jaar... Is het ook een investering in de toekomst? Ja, kijk, de, de investering die er in de toekomst wordt gedaan hier in Oman... Eh, bewijst zichzelf ook bijvoorbeeld door datgene wat we, wat we hier ook hebben eh, ervaren. De eh, haven van Sohar, die het meerderheidsbelang heeft... van de, van de eh, Rotterdamse eh, havenbedrijf. Dat geeft dus aan hoe die belangen met elkaar matchen. En toen werd minister Roosendaal onderbroken door een Omaanse zang- en dansgroep van kerels... die ons met hun zwaarden op een vervaarlijk schouwspel trakteerden. Wij verlieten het fort en Omaan met de hoop hier nog eens terug te keren... om te zoeken naar het scheepswrak van de Amstelveen. Het ja, was het laatste deel van het Drieluiken VOC-schip in de woestijn... gemaakt door Gilles Frenke, montage en muziek Arie Visser... met dank aan de Nederlandse ambassade in Omaan... Het boek van Klaas Doornbos heet Shipwreck and Survival in Omaan 1763. Wilt u deze documentaire op CD ontvangen, maakt u dan 13,5 euro over op nummer 444 600. -600 Ter name van de VPRO in Onder vermelding van VOC Schip in de Woestijn. Wilt u ons mede, doet u dat op ovt.vpro.nl. En ik verwijs u graag naar onze website geschiedenis24.nl. Aan de telefoon Manix Koolhaas, redacteur van de site. Goedemorgen Manix. Ja, goedemorgen. Wat kan je de luisteraars aanraden? Ja, overigens kunnen mensen die die. Uh programma's willen luisteren, ook gewoon op de website luisteren. Dat uh, hoeft niet alleen meer tegenwoordig door een uh, cd te bestellen. Nee. Dat even terzijde. Uh, op de website geschiedenis24.nl besteden we deze week uh, uitgebreid aandacht aan het uh, overlijden, bijvoorbeeld van Piet Sanders afgelopen week op uh, 100-jarige leeftijd. Hij werd uh, vooral bekend als uh, jurist en kunstverzamelaar. Maar hij was vlak na de oorlog uh, zeer nauw betrokken bij de politieke ontwikkelingen in Indonesië. Dat was uh, eigenlijk heel toevallig gekomen. Hij zat in uh, het uh, kamp Sint Michiel Michiels Gestel als uh, krijgsgevangene van de Duitsers samen met onder andere Willem Schermerhoorn. En uh, hij organiseerde daar de cursussen die uh, veel invloed hebben uh, uitgeoefend op het uh, naoorlogse politieke bestel in Nederland. Schermerhoorn werd zoals je weet benoemd tot uh, eerste premier na de oorlog. En hij wou dat alleen doen als Piet Sanders zijn rechterhand werd vervolgens... Uh, ...kwam uh, Beel na de eerste verkiezingen, uh, uh, werd uh, premier en toen werd uh, Schermerhoorn uh, de hoogcommissaris om de uh, dreigende oorlog met Indonesië te keren. En ook toen werd Piet Sanders zijn rechterhand. En Sanders is de enige, en dat zegt uh, Advan van Liemd in een uh, uitgebreide toespraak die uh, hij twee weken geleden heeft gehouden bij de honderdjarige verjaardag van Sanders. Want hij is precies honderd jaar geworden uh -huh. en twee weken. Ad van Liem doet dat allemaal uit de doeken, de oud-hoofdredacteur van uh, andere tijden. En hij zet uiteen dat Sanders de enige is geweest die tot het allerlaatste moment heeft proberen te voorkomen dat er inderdaad oorlog uitbrak in Indonesië. En uh, van Liem noemt hem daarom ook zijn persoonlijke held. Dat is op de website... Verder uitgebreid aandacht voor het uh, sportdocumentaire festival. dat woensdag in het Ketelhuis in Amsterdam wordt gehouden. Ice on Sport. En daarin wordt de beste, voor het eerst de beste Nederlandse sportdocumentaire uit de geschiedenis uh, verkozen: de Herman kuipoff trofee Ook dat uh, uitgebreid te zien en te lezen op geschiedenis24.nl. Oké, okay, Marx, vriendelijk bedankt. Wij zijn er volgende week weer vanaf 7 uur s ochtends tot 12 uur. de hele wereldgeschiedenis. Ga ja, luisteraars.